Uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is onduidelijk of regenboogvlaggen zo het stadion in mogen. Oranje speelt over een uurtje de achtste finale van het EK tegen Tsjechië. 8000 fans zijn naar Hongarije gereisd om daarbij te zijn... en veel van hen hadden regenboogvlaggen bij zich als protest tegen een nieuwe Hongaarse anti-homo-wet. Maar de UEFA zei vanmiddag dat de vlaggen verboden zijn in het stadion... Lennart zit straks in het stadion en hij stuurde een half uur geleden dit bericht. Hé, hey, hallo. Het is me gelukt om de regenboogvlag het stadion in te krijgen hoor. Heel blij mee, want net in de werd werden toch niet heel lekker gedaan over die vlag. Maar hij is nu in het stadion en ik zoek een mooi momentje uit om hem te tonen. Wie weet gaat het lukken. Let allemaal op. Hoi hoi. De UEFA zegt nu volgens persbureau ANP dat de vlaggen toch wel mogen tijdens de wedstrijd. Maar hoe het precies zit, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het ging dit weekend niet overal goed met testen voor toegang. Voor de club moest je bij de ingang een negatieve test laten zien, maar die kwam niet voor iedereen op tijd. Hij heeft een euro betaald allemaal, we mogen allemaal niet naar binnen omdat, we, omdat die storing er is. Er zijn ook verhalen over mensen die maar een negatieve uitslag kregen omdat ze zo lang moesten wachten. d 66 kamerlid Jan Paternotte vindt dat niet kunnen. Het is natuurlijk wel echt vreemd dat meerdere mensen aangeven dat ze door die systeemfoutjes zomaar een negatieve testuitslag kregen... ...terwijl ze die test helemaal niet deden. En dat dan als compensatie. Ja, dat gaat echt wel verder dan een fout of onhandigheid. Het lijkt een soort handeltje om fouten toe te dekken en dat is echt... De wereld op z'n kop. Paternotte gaat namens D66 Kamervragen stellen dinsdag. Hij wil van de minister weten wat hij hieraan gaat doen... zodat het probleem voor volgend weekend is opgelost. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. De Nederlander startte vanaf pole position en reed de hele race op kop. Het is de tweede winst van Verstappen op rij. In het wereldkampioenschap heeft hij nu 18 punten voorsprong op concurrent Hamilton. Walibi heeft oude achtbaanwielen verkocht aan fans... De wielen van verschillende karretjes moesten worden vervangen, maar het pretpark vond het zonde om ze daarna weg te gooien. Fans konden ze vandaag kopen voor 75 euro per stuk. In no time waren alle wielen weg. Het weer nog, 25 tot 28 graden vanmiddag. Later vandaag komt er vanuit het zuiden wat regen over. Er kan ook onweer en hagel tussen zitten. Morgen opnieuw enkele buien en zomers warm. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat de file tussen Knopendraasdorp en knop de Hoek. De vertraging is 20 minuten. En op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor 2,50 euro per maand aanvullend op je wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl slash smartdriver. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 De dag ochtend, als hij daar loopt Mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot de Kleine jongens die gedragen zich als lof Willen kosten wat het kost, niemand naar de voor de toren staat Mijn vrienden achter en gedragen zich als lof En dat maakt die jongens plof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 Je wordt een winnaar door je mentaliteit Zaterdagochtend, als hij daar loopt Dan laat ik hem vrij, want hij lijkt op mij ongelost Sta ik langs de lijn, wat wordt hij dan gewoon? Oh, oh, oh. Kleine jongens die dragen zich als trof Willen kosten wat het kost Niemand naar het voor de toren staan Vrienden achteren gedragen zich als trof En dat maakt die jongens trof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 Kleine jongens, die dragen zich als prof, Doen met regelmaat iets toms en, Kleine jongen, je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar je grote vloer is trots op jou du -du -du -du -du -du. Kleine jongens, die dragen zich als prof, Willen kosten wat het kost Iemand laat het voor de toren staan Gedragen zich als toch, in de paard die ogen spoor, niemand naden voor de koop. 9.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. always been this way I wasn't born a renegade I felt alone, still feel afraid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 You live like your life is on the line, you throw your head.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 The world blows up.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 I like good head. I'm not cheap, baby, and I'm sure I'm not selfish. Taking like Elvis, down the broke my pelvis. Jumping off the top rope, got them tag teaming. Putting on the show, I got the whole crowd screaming. you with the bread up like a top-notch freak. Act like I'm a treat when a dog sees me. Like a thief in the night it like she stole my grain. Got me walking off the scene like a hole in my jeans. That, that, that, that's, no that's my yeah. like that now. I still need you I still miss you Zit. Some. Me meto mi trago y una princesa pasó por mi lado la miré con ganas con esa carita de fama ella miró oh, sí ella pasó oh no ella se volteó con una sonrisa tengo que bailar con esa muñequita el dj puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista y cuando llegué